10 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De bewoners van het ontruimde appartementencomplex in Amsterdam... mogen terug naar hun woningen. De brandweer geeft wel aan dat er in die woningen... nog geen stromend water aanwezig is. Bij de brand van vanmiddag vielen geen gewonden. Wel stond een aantal voertuigen in brand. Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland... maken zich grote zorgen over de uitzetting van een Oeigoerse asielzoeker. Justitie wil hem morgenmiddag op het vliegtuig naar China zetten. Volgens de mensenrechtenorganisaties is de kans groot dat hij in China wordt gevangen gezet en gemarteld. Oeigoeren wonen in het westen van China. Ze streven naar autonomie en worden volgens Amnesty en Vluchtelingenwerk gemarteld. Zweden zou onlangs twee Oeigoeren hebben uitgezet en van hen is niets meer vernomen. Zweden heeft daarop besloten geen Oeigoeren meer uit te wijzen. De mensenrechtenorganisaties vinden dat Nederland het Zweedse voorbeeld moet volgen. Uit een huis in Arnhem is vorige week een Olympische medaille gestolen. Volgens de politie is het een bronzen medaille uit 1936. Van wie de plak is, wil de politie niet zeggen. De medaille is van de Olympische Zomerspelen van Berlijn in 1936. Die bekend staan als de nazi-spelen van Adolf Hitler. Nederland veroverde er zeven bronzen medailles. De politie denkt dat de inbrekers de medaille willen verkopen... en vraagt mensen om contact op te nemen als ze de plak tegenkomen. Naast de medaille namen de dieven ook apparatuur mee... In Polen wordt een speelfilm gemaakt over het vliegtuigongeluk... waarbij president Lech Kaczynski om het leven kwam, melden Poolse media. Het ongeluk gebeurde in 2010. Het vliegtuig met daarin Kaczynski, zijn vrouw... en veel hoge Poolse politici en militairen stortte neer in slecht weer. Meer dan 90 mensen kwamen om het leven. Aanhangers van Kaczynski gingen uit van een complot tegen de president. Volgens de producent wordt de film een zoektocht naar de volledige waarheid. De film moet in 2014 in première gaan.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 die alvleurt oranje zodat onze schaatselden kunnen vlammen. Tickets vanaf 32,50. Ga naar Primera of schaatsen.nl. Maak het mee. NOS NOS NOS Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond. Het voortbestaan van voetbalclub AGOVV Apeldoorn hangt nu echt aan een draad. De rechtbank sprak vanmorgen het faillissement van de club uit. Dat betekent niet dat AGOVV per direct uit het betaald voetbal verdwijnt. De club heeft acht dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak. En die tijd heeft het zeker nodig. We zijn tot de conclusie gekomen dat we meer tijd nodig hebben om het nieuwe plan waarin de betaald voetbalclub een onderdeel van uitmaakt rond te krijgen. Maarten Stekelenburg wil kiepen. Dat lijkt logisch, want dat is zijn beroep. Maar bij AS Roma is hij op de reservebank beland. Vandaar dat er vandaag gesproken werd met de clubleiding. Worden ze, zaakwaarnemer Rob Jansen. De blik op Nederlands Elftal weegt voor hem heel erg zwaar. Dat hebben we ook kenbaar gemaakt. Dus er moet een oplossing nu komen. Dan wel hier, dan, uh, dan wel een vertrek. En dat zijn ze nu intern aan het bespreken. We zijn in Spanje op trainingskamp met Vitesse. Aan de hand van Theo Janssen speelde de ploeg maandenlang erg goed. En omdat Theo Janssen's beste periode nog moet komen... staat ons nog heel wat te wachten. Mijn tweede seizoen zelfs is over het algemeen beter dan, uh, dan mijn eerste... Uh, dus ik ga ervan uit dat het uh, dit jaar ook weer zo is. En er is zometeen weer een nieuw hoofdstukje... dat misschien wel een groot hoofdstuk kan worden in de zaak Armstrong. Tot 11 uur, langs de lijn. AGOVV vv bungelde nog niet eerder zo ernstig als vandaag... en dus staat de toekomst van coach en spelers nu echt nadrukkelijk op het spel. Hoofdtrainer Andries Uldering meldde zich vanmiddag... op de dag van het faillissement als een van de eerste betrokkenen op de club. Hij hoorde gisteravond al van directeur Henk Timmer dat het mis was. Uh, even kijken. Ik werd, uh, wat was het? Gisteravond rond 12 uur uh, gebeld door Henk... Dat ze, niet, uh, dat ze geen kans zagen om het faillissement te, te voorkomen. En voor de rest heb ik de ochtend doorgekomen met sms'en appjes versturen en vooral heel veel bellen naar collega's van jou en naar spelers en collega trainers. Wat zeggen bijvoorbeeld de spelers dan tegen jou? Je stuurt ze een bericht je sturen ze ongetwijfeld iets terug. Wat zijn dan de reacties? Nou ja, eigenlijk niet meer dan het bericht houdt eigenlijk niet meer in dat ze verwacht worden vandaag in de loop van de dag voor de club. En een bewindsvoeder gaat eerst nog eens even kijken of er nog kansen liggen voor een doorstart. Even, ik wil niet veel toeschouwers, jullie staan in die tweede, tweede kaart van de Jupiler League. Uh, faillissement vandaag uh, voelt allemaal niet richting de toekomst natuurlijk ook als, als wel heel hoopvol. Nou ja, goed, goed. Toeschouwersaantallen toeschouwersaantal, we zaten oh. dit seizoen op een gemiddelde van 2000 toeschouwers. Dat, uh, dat was in vergelijking met uh, zeg maar het eindvoorseizoen. We uh, zaten een stijgende lijn in. Uh, dat het voetbal nog niet zo leeft in Apeldoorn zoals dat zou moeten, daar, uh, daar hadden we ons ideeën over. Hoe we dat uh, zouden kunnen gaan aanpakken. Nou. Dat heeft vooral uh, te maken met een stukje historie. Uh, alles heeft te maken met goed beleid. Ik heb het voorbeeld al eens genoemd. Uh, volgens mij stond Twente uh, 7, 8 jaar geleden ook nog op een uh, hele rare positie ergens in Nederland. En was het voor het bestaan ook uh, zeer onzeker. Uh, vervolgens zijn er een paar mensen aan de macht gekomen die beleid hebben gemaakt. Nou goed, dat hadden wij hier natuurlijk met de stad. En dan uh, wij bedoel ik even, Henk Timmer en ik, uh, ook uh, voor ogen. Maar goed, we zijn een beetje achterhaald door uh, het verleden. AGOVV-trainer Andries Uldrink was dat in gesprek met Ragnar Niemeijer. De clubleiding van AGOVV beslist binnen enkele dagen... of het in beroep gaat tegen het faillissement. En het lijkt erop dat AGOVV dat inderdaad gaat doen. Directeur Henk Timmer gelooft nog altijd... in de komst van een multifunctioneel sportcomplex... met onder meer een klimmuur en skieler- en tennisbanen maar er is wel hulp van de gemeente voor nodig. De gemeente moet helpen met het aanpassen van het bestemmingsplan. Henk Timmer is de man om wie alles bij AGOVV momenteel draait. Speciaal vanwege dat uitgesproken faillissement... manifesteerde ook clubcorrivé Sietse de Vries... zich nadrukkelijk vandaag op Sportpark Berg en Bos. We horen opnieuw Ragnar Niemeyer. Terwijl een groepje vaste vrijwilligers op de achtergrond staat te praten... bij het stadion van AGOVV... Ik zie er nog wel iets vertrouwen in, dat hoop ik de mensen ook. Op wat voor manier dan? Ja, ik, ik weet niet, je hebt veel haken in de ogen, zoiets natuurlijk. Maar ik bedoel, Timmer en hebben het hartstikke goed gedaan. Daar zijn mensen in voetbalverstand. Henk Timmer, de directeur binnen in de kantoren van de clubjournalisten die zich verzamelen. Ja, uh, ik moet nu gelijk uh, de houten Maar we hebben om uh, tussen twee en half drie hebben we hier een, uh, een, een persverklaring. En dan weten we precies wat er... Uh... Is er nog hoop? Laten we die vraag dan nog even stellen. <laughs> ja. Dus het is uh, een heel lastig verhaal, in ieder geval. Dat weten we nu. Daar moet ik nu ook uh, onmiddellijk die kant op. Maar... Ga je praten, kun je dat zeggen? Uh, nee. nee. Ja, die vrijwilligers hebben nog sommige hoop op een doorstart. Want er is dus een beroepstermijn. Nou, ik zei eerlijk ik ben de vorige keer toen was ik ook op het kantje. Toen ben, was ik hier ook met toen, toen de rechtbank uitspraak. Deed, toen we het uitstel kregen. Ik zei: mijn naar berg en Bos van mijn bijkruk staat er nog met mijn naam erop. Die haal ik even op. Ik de bouwer met uw naam erop. Una hadden... naam erop, dat haal ik even op. Ja. Voordat hij uh, weg is, dan vind ik niet zo leuk. Nee, nee, nee. nee Daar heb ik ja. er nog een aandenking aan aangewezen. Dat, dat mocht van uw tribune. Hoe bouwt wel werk op het op te halen, dat past niet in mijn auto, hè. <laughs> dat was wel afgehalf <laughs> joh. Ja, dat, u, dat is jammer. Ik dat u een speler bent? Koe 2, heb ik me laten vertellen. Ik ben tien jaar met de In het beginjaar jaar betaalde voetbal van 54 tot 64 hoe verklaart u dat, dat, dat, dat de club in Apeldoorn zo weinig draagvlak had? Ja, maar dat is ook een, kijk, je, we zijn dus verstoken, verstoten gebleven. van 1970 tot 2002 of 2003 oh. van betaalde voetbal. Dus we dus, ik, heb, ik heb dus tien jaar met ben met tien jaar mee ervoor geweest hier. En toen hadden we dus elke veed, daar hadden we dus zeven, uh, 9000 toeschouwers. Mm -hmm. ja, die waren dus, ze konden altijd, altijd aanwezig. Maar, dan ben je dus zeg maar een, een aantal, een aantal jaren bij je bos gaan. Dus de, de, de, de, voetbal, de voetbalmensen, die de liefhebbers, die gaan andere veranderingen zoeken. Hè. Die, die zijn daar gebleven natuurlijk. Hè. Ja. Dus die krijgen je niet meer terug. Dus je krijgt ze wel weer terug. Maar dan moet je dus constant, constant, constant presteren. Maar dan moet je, dat betekent ook dat je constant financiële middelen moet hebben... om, om een, een, een, een verandering gezond te laten draaien. Is het nu over? Want er is nog een beroepstermijn van nou, twee weken. Daar houd me dan dus als, als oud AGOV aan, aan, aan vast. Maar ik hoop het van harte, maar ik weet het niet. We moeten aanwachten. Ik weet niet of ze vanmiddag een persconferentie geven hier, de ARV. Misschien is dat smiddags. Moeilijke dag voor het, voor het betaalde voetbal in, uh, in Apeldoorn. Gitzwarte dag. Ja, het is een maand geleden dat we, dat we dit ook, uh, ook gehad hebben. Nou, uh, in die maand is, is er heel veel gebeurd. zijn we...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 Ja, die, die wel mee konden komen, maar waren er ook wat. Een beetje in min, mindere mate. Maar je die hebt die heb de goede plaatsen neergezet. Waar er waar een paar goede trainers lopen. En de laatste maanden begon het echt goed te draaien. We hebben lekker voetbal te spullen. En, uh, ja, maar ja, goed. Uh, dat is nu afgelopen. Ja, kijk maar naar alle, alle stadions. Neem Zwolle, er zit een hotel, een casino'tje. En noem het maar op. Dat kan hier helaas niet. Uh, dus wij hebben heel, heel ja, goed nagedacht uh, hoe je het wel. Uh, ...exportabel kan maken en niet alleen de betaald voetbal op zich. Nou, dat kan door ons plan, door uh, op en bors een soort ja, multifunctioneel sportcomplex van te maken. En uh, dat, is een van de, dat is eigenlijk de enige optie om hier betaald voetbal overeind te houden. Dat is dus gebleken en dat, ja, dat is hartstikke zonde en jammer. Alleen, ja, daar hebben we wel medewerking voor nodig. Iedereen die hier om zich heen kijkt, die zal denken ja, het het een prachtige omgeving in dat bos om eens lekker uh, los te gaan op... Uh... Een klimmuur bijvoorbeeld, maar er moet aardig wat water door de rijn. Nou ja, goed, daar hebben we een. Dat, dat is wat ik ook helemaal in, zeg maar een maand geleden zei. We hebben een, een, een, een termijn ingezet, maar we hebben daar iedereen bij nodig. Keihard. Nou, dat is supporters, spelers, sponsoren, gemeenten. Nou, we zijn met de gemeente in gesprek en, en, en daar blijven we in gesprek. En ja, al is het maar zo'n klein openingetje, dat hebben we ook afgesproken, dan blijven we daarvoor gaan. Is het nou zo dat je toch ook tactisch de gemeente nu eigenlijk aan zet... Zet, omdat het een beetje lijkt, wij hebben een grote financier op de achtergrond. Wij willen, we hebben een plan. En jullie, met je bestemmingsplannen, houden ons een beetje tegen. Zodat je straks de schuld naar de gemeente kan schuiven. Nee, helemaal niet. Het is helemaal geen strijd tussen gemeente en, en AGOVV. We zijn juist, en dat is wel eens anders geweest. We zijn juist goed en on-speaking terms met de gemeente. En dat blijven we ook doen. Dus dat, uh, dat is helemaal niet een, een, een actie van ons of in strijd. Van, nou, nu gaan wij zeven ze de gemeente tegen ons. Helemaal niet. Het is gewoon, uh, we zijn gewoon goed. Normaal met hun in gesprek. En uh, dat willen we blijven doen. Henk Timmer, directeur van AGOVV. Hij geloofde er dus nog steeds in. Stuwende kracht achter de professionalisering van AGOVV was Ted van Leeuwen. Samen met een paar andere pioniers zorgde Van Leeuwen ervoor... dat Apeldoorn in 2003 in het betaald voetbal verscheen. Tegenwoordig werkt Van Leeuwen voor Vitesse. De teleurgang van zijn club gaat hem aan het hart. Ja, met, uh, met enige schok hebben we dat gelezen. Het, uh, het komt inderdaad niet uit de lucht vallen. En hoe het er precies voor staat, dat weet ik natuurlijk ook niet. We hebben het ook alleen maar gelezen. Ik ben er niet bij geweest. Uh, betekent dat betekent dan niet dat het afgelopen is natuurlijk voor ze. Het is pas over als het echt over is. En, uh, ze hebben acht dagen om in beroep te gaan. Ze hebben acht dagen om in beroep te gaan. En ze kunnen de competitie ook nog uitspelen. En volgens mij ontstaat er altijd wel weer een wonder als een voetbalclub dreigt om te vallen. Maar het, het ziet er wel ernstig uit. Je bent er al zes jaar weg, dus ja, van de laatste jaren weet je ook niet heel veel wat er allemaal gebeurd is of wat er misgegaan is. Maar je kunt wel stellen dat het sinds jouw vertrek toch wel een beetje bergafwaarts is gegaan, of niet? <laughs> Ik weet niet of daar een oorzakelijk verband tussen is te leggen. Maar het uh, um, ja, feit is dat, uh, dat het kennelijk uh, dat het niet goed gegaan is. En dat ze het schip ook niet vlot hebben weten te trekken, als het allemaal waar is. En uh, ja, Dat zou bijzonder jammer zijn. Je zegt, je weet nooit wat er gebeurt in het voetbal. Er kan altijd weer iemand opstaan, een suikeroom of wat dan ook. Verwacht je dat dat ook bij AGOVV zal gebeuren? Ja, ik ken het aantal suikerooms niet. Ik heb wel vertrouwen in de capaciteit van Henk Timmer en zijn mensen. Ik heb wel het idee dat die nog wel een list kunnen verzinnen. Nou, is er wel eens in het nieuws verschenen... Vitesse gaat AGOVV helpen of misschien zelfs wel overnemen. Wat kun je daarover zeggen? We zijn via de voetbalacademie met elkaar verbonden. En we hebben AGOVV aan alle kanten geholpen. Um, via bepaalde kanalen is er wel eens verschenen... dat er een over, van een overname door Vitesse van AGOV sprake zou zijn. Kanalen, heb je het over internet, dat soort dingen, Twitter? Ja, bijvoorbeeld overgenomen door, door, door andere media. Um, wij hebben altijd heel duidelijk gemaakt van een overname... van een andere club kan geen sprake zijn door Vitesse. We hebben zelf een hoop investeringen gedaan en te doen... We hebben te maken met financial fair play, uh, dus helaas. Maar dat, uh, zover rijkt onze polstok ook niet. Dus Jordania zou het alleen bij Vitesse houden... en er verder geen speeltjes bij wensen? Nou, ik, je, je kunt het ook helemaal niet zien als een speeltje. En, um, en dat, dat is wel een vrij on, onslachtige manier, ja. Want, ik bedoel, stel dat je het wel zou doen... wat zou je er als Vitesse zijn ermee opschieten? Ja, kijk wat, wat Feyenoord met, uh, met Excelsior bereikt heeft. He. Je kunt een aantal spelers herstallen, dat kan je altijd trouwens. Maar dan kun je ook wat invloed op het technisch beleid uitoefenen. En uh, dat is wat je ermee wint, maar dat kost vrij veel voor enige winst achter de comma. Dus, jouw onderbuikgevoel? Is dat, uh, dat deze laatste optie niet aan de orde is. Dat zei Ted van Leeuwen in gesprek met Angelo Terwiel. Zometeen laatste nieuws over Lance Armstrong... Na Toto met Stablavenue 1988 was het Toto met Stop Loving You. Er is opmerkelijk nieuws uit Amerika, opmerkelijk sportnieuws... en het gaat weer eens over Lance Armstrong en over geld. Gio Lippens, goedenavond. Goedenavond. Wat is er aan de hand? Uh, er komt een, uh, een tv-interview met Travis Tigert. En Travis Tigert is uh, de baas van USADA, dat antidopinginstituut, uh, dat uiteindelijk de zaak uh, Lance Armstrong vlot heeft gekregen. En uh, die Tigert die komt in een uh, CBS-programma, 16 Minute Sports. Dat wordt uh, komende nacht, niet komende nacht, maar de nacht erop. Dus morgen nacht wordt dat uh, onze tijd uh, uitgezonden. Morgenavond dus in Amerika. En daarin uh, vertelt Tigert in elk geval dat uh, Lance Armstrong, en dat is het grote nieuws, ook uh, via een vertegenwoordiger van hem... een donatie heeft willen doen aan dat Amerikaanse antidopingbureau. 250.000 dollar zo'n beetje zou het omgaan. Er wordt door de interviewer, wordt, of door, door Tiger wordt eerst iets gezegd... van nou ja, meer dan 150.000 dollar. Dan zegt de interviewer, komt het een beetje in de buurt van de 250.000 dollar... en dan zegt hij, ja, dat is ongeveer waar je aan moet denken. En um, ja, dat, dat, dat is opmerkelijk, omdat we allemaal natuurlijk nog dat verhaal kennen... van die donatie van Armstrong ja. aan de UCI. Hein Verbrugge, die dat in de tijd... Uh, de voorzitter van de UCI, die dat in de tijd geaccepteerd heeft. Uh, Tigard heeft het uh, meteen nou, beleefd, maar wel uh, heel resoluut naast zich neergelegd. En wanneer speelde en dit? Van, ja, maar... Dit speelde uh, iets later dan het verhaal uh, met de UCI. UCI speelde zo'n beetje rond uh, 2001. Uh, dit verhaal speelde rond uh, 2004, ook al een hele tijd geleden. Uh, maar Tiger heeft dus gezegd: nee, dit, uh, dit kunnen wij niet doen. Dit is belangenverstrengeling. Als wij geld aannemen van een atleet, uh, terwijl wij er juist voor zijn om uh, dopinggebruik bij atleten op te sporen en uh, te vervolgen, uh, dan, dan, dan staan wij ook niet meer goed in onze schoenen. Dus uh, Tiger heeft het geweigerd. Vertelt hij ook in dat programma uh, uh, uh, hoe zijn reactie was op deze? Ja, toch eigenlijk wel, uh, dit toch onbehoorlijke aanbod. Ja, wat wij nu weten, want we krijgen dit natuurlijk via die, uh, die omroepen, CBS, gewoon een van de nationale omroepen in Amerika, ja. uh, coast to coast zeggen ze daar. Uh, die hebben op hun website, hebben ze in ieder geval een stukje van het verhaal gezet, het interview zelf zie je niet, maar ze hebben het wel uitgeschreven. En daar staat wel in dat Tiger te uh, verbijsterd heeft gereageerd, echt ook verontwaardigd heeft gereageerd van, ja dit ging hem toch duidelijk een stap te ver en dat geeft wel aan hoe hij... Daarin staat. Zijn reactie was in ieder geval uh, compleet tegenovergesteld van de reactie van uh, Hein van Brugge. Okay. toen een vergelijkbaar aanbod kwam. Hè? Uh, Armstrong die geld wilde doneren aan de UCI om uh, uh, ja, dopingopsporing uh, wat te gaan steunen financieel. Ja. Dat, dat, daar werd een dank aanvaard. Nou staat dat programma bekend als een goed journalistiek programma. Dus ik neem aan dat ze daar ook aan hoor en wederhoor doen. Is er al een reactie uit het kamp Armstrong? Geen reactie van uh, Lance Armstrong uh, gekomen. Dus uh, wat dat betreft, uh, die zal het op dit moment waarschijnlijk ook uh, erg druk hebben met, uh, ja, met het verhaal dat ook nog speelt. En dat is het verhaal dat hij toch overweegt om uh, langzamerhand met een bekentenis te gaan komen. Ja, wie weet, misschien zoekt hij wel hetzelfde netwerk uit om, uh, om zijn bekentenis te doen. Maar uh, nee, voorlopig heeft hij daar uh, niet op gereageerd. Ja, hij zou uiteindelijk wel over de brug moeten komen met een verklaring. Want je, je mag toch aannemen dat deze meneer Tigard niet liegt. Of heb jij daar nog bedenkingen nee. bij? Nee, nee, nee. ik kan me niet voorstellen dat Taigaat uh, daarover liegt. Uh, laten we zeggen, we hebben hem de laatste jaren toch uh, redelijk leren kennen... als nou ja, betrouwbaar, in ieder geval een zeer uh, vasthoudend uh, persoon. Want hij, he, uh, ja, hij is erin geslaagd uh, waar niemand in slaagt. En dat is uh, Armstrong uiteindelijk uh, onderuit krijgen uh, met het hele dopingverhaal. En uh, ja, dat heeft hij toch ook zeer gedegen gedaan met zijn uh, USADA... Dus uh, nee, we nemen echt wel aan dat dit uh, uh, verhaal wel degelijk klopt. Ja. En er zal inderdaad uiteindelijk wel een reactie komen vanuit het kamp van Armstrong. Maar ja, of wat, die zou die dan kunnen, wat zou die dan kunnen zijn? Hè? Want hij heeft natuurlijk ook de reactie ooit moeten verzinnen of uh, naar waarheid moeten invullen. Dat weten wij dan niet uh, over het bedrag dat de UCI heeft gekregen. Toen werd gezegd dat is dan voor dopingonderzoeken. Uh, kan hij dat nu weer bedenken? Hij zou uh, hetzelfde scenario kunnen ja. gaan bedenken. Hij zou kunnen zeggen van ja, ik vond dat ik als icoon van mijn generatie... als, als topsporter die, die nou ja, ver boven alle andere topsporters uit uh, verheven was... ik vond dat ik iets, iets, iets nadrukkelijks moest doen in de strijd tegen doping. Dat klinkt nu natuurlijk heel erg frank en ook heel erg cynisch... nu we allemaal weten wat er in het Usada- rapport heeft gestaan. Maar uh, ja, dat is wel de verklaring die hij in de tijd heeft uh, gebruikt. En, en, en ja diezelfde verklaring zou je nu weer kunnen verwachten. Wat ik wel heel erg raar vind is dat dit dus nu in een interview naar boven komt. En als wij het goed begrijpen, want jij hebt natuurlijk ook het interview nog niet helemaal gezien... maar als je de berichtgeving dus uh, volgt, moest het ook een beetje uit meneer Tijgaard getrokken worden. Het is in 2004 gebeurd. We hebben kort geleden dat hele USADA-rapport gehad, waarin we toch met z'n allen dachten... nu gooit USADA alles op tafel wat ze weten over Lance Armstrong. Maar waarom ontbrak dit dan? Nou, dit heeft misschien in hun optiek niet zozeer met de case hè, met, met de zaak zelf te maken. Uh, het maar hele ja, verhaal eigenlijk wel, toch. dat bedoel? zij hebben op ja, nee, het verhaal dat zij hebben opgebouwd rond Lens Armstrong, draait natuurlijk gewoon om het dopinggebruik en uh, de getuigenverklaringen, met name van al zijn uh, voormalige ploegmakkers en, en, en andere renners. Uh, dus mogelijk hebben ze in dat rapport hebben ze zich echt gefocust op dat dopinggebruik... en niet zozeer op uh, de zaken uh, die daar nog verder omheen spelen. Maar okay, misschien ha? hebben ze op een gegeven moment gewoon afgebakend van... oké, okay, hier willen we het over hebben. Die duizend pagina's die we nu naar buiten brengen... dat gaat echt over de, uh, alles wat er zo direct rond de Armstrong heeft gespeeld. Ja, misschien dat hij met deze zaak... Ik kan me niet voorstellen dat hij ermee in de maag heeft gezeten. Want dat, dat is wel een, een vraag die je zelf kunt stellen. Hè? Want ik kan me voorstellen, en misschien is de vraag ook wel gesteld... door de interviewer van CBS... Maar dat weten we nog niet, omdat we het programma nog niet hebben gezien. Maar je zou de vraag kunnen stellen van... meneer Teigert, waarom heeft hij daar zo lang mee gewacht om dit te vertellen? Ja, nou, en, en misschien even los, dat dat ja, even los van dat rapport dan misschien, Gio. Maar was het niet juist meneer Teigert... die een van de grote criticasters was van het, uh, het aannemen van dat geld van de UCI? De, als je daarover praat, dan kan je toch in een bijzin... En niet heel onbelangrijke bijzin, zeggen... het is ons ook aangeboden en wij hebben gezegd... Uh, dank je de koekoek. Ja, dat zou je kunnen doen. En dan maak je je zaak misschien sterker mee. Maar misschien had hij de behoefte niet eens om dat te doen. Want kijk, ik zie geen enkel uh, belang om het niet te doen... Uh, uh... Om, om, om, om niet te vertellen wat er gebeurd is. Dus uh, ik, of in ieder geval laat ik het anders stellen. Ik zie geen enkel belang bij Tigert om het bewust te verzwijgen. Nee. Hij zal het hooguit op dit moment ja, niet opportun hebben gevonden. Tot dit moment om daarover te praten. En ja, hij heeft het nu wel gedaan. Ja, maakt dat dan de rol van deze meneer in dit hele verhaal nog een, een beetje dubieus? Of overdrijf ik dan? Nee, dat vind ik niet. Nee, want hij heeft gereageerd op de manier zoals je zou moeten reageren. Ja, maar ook hij houdt als informatie als... achter. Weet je? Dat is in, in dit geval, ja, in, ja. In, in deze hele grote dopingzaak... Ja, ik wil niet zeggen dat je er zelf verdacht van wordt... want dat is, dat is overdreven, maar ja, waarom hou je informatie achter, vraag ik me af. Nee, wat hij heeft wel goed gehandeld. Hè. Laten we zeggen, zijn basishandeling... het nee zeggen tegen ja. het aanbod van Lens ja. Armstrong... is nou precies wat iemand in zo'n positie... en wat ook iemand in de positie van voorzitter van de UCI had moeten doen... gewoon zeggen van, nee meneer Armstrong, hier werken wij niet aan mee. Nou ja, dat heeft hij in ieder geval gedaan. En of hij het ja, op dat moment belangrijk heeft gevonden om ermee naar buiten te komen of niet... Dat is een andere zaak. Maar ik vind persoonlijk. maar, maar goed, de, de, We speculeren nu natuurlijk. En ja. misschien gaat hij er wel veel verder op in uh, morgen nacht. Maar ik vind persoonlijk niet dat het de zaak uh, USADA... En, en, en, en laten we zeggen de reputatie van Tiger, dat het dat afbreuk doet. We gaan die uitzending kijken. Niet komende nacht, maar de nacht daarna dus. En dan zullen Juist. we het ongetwijfeld daarna weer over hebben. Um, los van die uitzending, het druppelt zo'n beetje binnen steeds dat nieuws over Armstrong, verwacht jij nog meer de komende dagen? Weken, maanden. Ja, we verwachten, ja, we verwachten ja. zeker meer. En, en, en uh, laten we zeggen, tot aan die bekentenis, want dat is natuurlijk de grote boom, uh, zal er zeker nog wel links en rechts wat loskomen. Maar ja, uiteindelijk is het wachten op uh, het verhaal van Armstrong zelf. Geo Lippens, dank wel. Giovanka was dat met On My Way. De liefde tussen keeper Maarten Stekelenburg en zijn club AS Roma lijkt nu al voorbij. Stekelenburg lijkt zijn basisplaats te zijn kwijtgeraakt en dat vindt hem helemaal niet. Hij wil spelen. Vandaag had hij een lang gesprek met de leiding van Roma samen met zijn zaakwaarnemer Rob Jansen. Nou ja, de laatste stand van zaken is dat we ook wel een beetje verwachten dat je er niet uitkomt vandaag. Er is onze ongerustheid uitgesproken, maar het was aanwezig bij alle besprekingen. En hij is natuurlijk hier gehaald als eerste keeper. Daar is ook geen misverstand over. Hij maakt zich natuurlijk zorgen over het niet keepen. De blik op Niels Elftal weegt voor hem heel erg zwaar. Dat hebben we ook kenbaar gemaakt. Dus er moet een oplossing nu komen. Dan wel hier, dan, dan wel een vertrek. En dat zijn ze nu intern aan het bespreken. Dus jullie hebben dat min of meer geëist hier in dit gesprek. Uh, hij wil misschien nog wel voor, voor het einde van deze transferdata... Die nu, die nu spelen, dat hij weg is bij deze club. Nou, er valt niet zoveel te eisen in deze wereld. Je kan hoogstens praten als verstandelijke mensen. Maar zij begrijpen ook de problematiek heel goed. En zonder dat men zegt dat men meewerkt, want dat zal men niet doen... dat wil men niet zeggen dat het niet gebeurt. Maar hoe gaan die gesprekken dan uh, qua sfeer? Is het uh, hart tegen hart? Nee, dit, dit, hart tegen hart is helemaal niet noodzakelijk. Dit zijn professionals. En die weten heel goed hoe de wereld in elkaar zit en wij ook. Maar iedereen zijn boodschap is duidelijk. Zowel van hen naar ons als van ons naar hen toe. Maar wij, zij willen hem... In principe niet laten gaan dus eigenlijk. Uh, men staat niet te springen op een vertrek. Maar men begrijpt wel, en dat is de beslissing van een manager, van een trainer. Als hij dit vasthoudt met de andere keeper, wat zijn goed recht is by the way. Ja dat is prima, maar dan is ook het goed recht van een keeper op het niveau van Maarten dat hij aan zijn toekomst denkt. Ja, de club kan toch ook gewoon zeggen, hij staat hier nog 2,5 jaar onder contract. En uh, ja, hoe het loopt, dat zien we wel. Maar in principe, dat contract dien je uit. Dat zou kunnen, maar er spelen ook natuurlijk andere factoren een rol. Dat is het financiële aspect van de aankoop. De salarissen spelen een rol. Dus keepers op het niveau van Maarten ze zijn een beetje duur op een salarisbegroting. En um, um, jij bent zijn zaakwaarnemer, dus je weet ook wel wat er verder in de markt speelt. Zouden jullie hem, is er zeg maar genoeg belangstelling voor Stekelenburg momenteel, dat je hem in principe in die zin per direct zou kunnen transfereren? Laat ik zo zeggen dat ik wel in de markt weet dat er wat, als er wat moet gebeuren, wat ik moet doen. Dat wil niet zeggen dat het lukt, want er zijn meerdere partijen voor nodig. Maar we zijn niet helemaal onvoorbereid. Moeten we dan denken aan, aan, aan Engeland, Fulham, het traject wat Van der Sar ooit heeft afgelegd? Of zou dat nog iets in Italië kunnen zijn? Nou ja, het hangt van de, je kan zo de clubs een beetje nagaan eh, waar een keeper nodig zou zijn. En dat zijn een aantal landen wat een optie is. Dat zijn drie landen in dit geval. Ik ga ze niet noemen, want dan wordt de keuze wel erg makkelijk. Dus laten we even in een quizvorm deze vraag openhouden. Maar het gaat om een topclub. We gaan er wel vanuit dat een club is op een respectabel niveau, ja. Hoe is het eigenlijk zo ver kunnen komen? Ik bedoel, ja, Maarten Stekelenburg, goede keeper, keeper van het Nederlands elftal. Wordt hier inderdaad zo ineens reservekeeper? Van der Sar heeft iets soort, soortgelijks meegemaakt. Ehm, ligt het aan het Italiaanse voetbal, deze ja, toch mindere periode waar Maarten nu in zit? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, als je zegt, als je naar Edwin van der Sar kijkt met wie we hetzelfde hebben meegemaakt... en die is daarna toch wel redelijk terechtgekomen, dacht ik zo. Dus als zijn carrière op die manier zou verlopen, zouden wij daar nu voor tekenen. Maar Wat is het momenteel? Ik bedoel, Maart onderkent wel dat hij gewoon in een mindere fase zit. Dat onderkent hij niet. Hij heeft een vervelende blessure gehad, wat hem even terugworp. Uh, maar hij is weer op zijn oude niveau, dus dat is geen enkel probleem. Alleen ja, een trainer heeft de voorkeur uitgesproken van andere keeper voor hoe lang weet je dat niet. En daar is heel moeilijk over te discussiëren. Die discussie technisch gaan wij ook niet aan. Uh, AS Roma is een fantastische club. En hij heeft het hier in principe prima naar zijn zin, maar er ontbreekt één schakel het spelen. Ja. In het Italiaanse voetbal, dat hem dat minder zou liggen, dat vind je onzin? Dat vind ik onzin, ja. Uh, ja, hoe gaat het nu verder? Dat is een grote vraag. Hè? Uh, uh, Maarten zelf overigens, die mag nu niet met ons praten. Waarom is dat? Nou, dat is op zich niet zo heel eigenaardig. De club wil absoluut geen on, uh, uh, onrust hebben op dit moment. Hij moet ook trainen. En ze stellen het niet op prijs dat hij nu in deze fase van deze gesprekken voor de camera verschijnt. En dus dat dienen we te respecteren. Hoe gaat het dan nu verder tussen jullie en de club? Wanneer wordt er weer gesproken? Dat gaat continu plaatsvinden, maar nu per telefoon, want wij gaan terugvliegen. Maar de, maar de situatie stopt niet, het gaat gewoon door natuurlijk nu. En op wat voor termijn hoop jij op een oplossing? Uh, ja, of hij gaat kiepen en het is klaar. Of hij gaat niet kiepen en dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. En een transferperiode duurt een maand. Ja. Dan op naar Engeland. Dat hoeft niet a priori. Hm. Dat zei Rob Jansen tegen Martin Friesema. We blijven in Italië, want daar is er nog altijd ophef... over de racistische spreekkoren bij de oefenwedstrijd... tussen vierde divisionist Pro Patria en AC Milan. De spreekkoren vanaf de tribunes waren vorige week zo heftig... dat de spelers van Milan het veld verlieten. Inmiddels is een aantal betrokkenen gestraft door Pro Patria. Correspondent Hedwig Zedijk in Italië, goedenavond. Goedenavond. Wat voor maatregelen zijn er genomen? Nou, ten eerste de club zelf ook, hoor. Pro Patria, wordt gestraft. Die moeten de volgende wedstrijd zonder publiek spelen... en uh, hebben een waarschuwing gekregen dat ze de volgende keer een boete krijgen. De supporters die zijn geïdentificeerd, zes mensen, uh, dankzij camerabeelden... en die hebben een uh, stadionverbod van vijf jaar opgelegd gekregen. Moeten persoonlijk Tijdens de wedstrijd moeten ze zich gaan melden op het politiebureau... En uh, heel opvallend is dat een van die zes supporters uh, die dat stadionverbod heeft gekregen... dat dat een wethouder van sport- en jeugdzaken betreft. Iemand van de Lega Noord is dat. Wat is dat voor iemand? Want dat is inderdaad heel opmerkelijk. Ja, nou ja, dat is schandalig natuurlijk. Ja. Uh, een jonge gast nog, 21 jaar is die. En hij uh, is wethouder in een, in een dorpje in de buurt. Um, ja, Iemand van de Lega Noord. En daar lopen uh, helaas wel meer mensen rond die uh, openlijk racistisch zijn... Blijkt ook een beetje uit reactie van zijn eigen burgemeester, ook van de Lega Noord. Die blijft toch zijn vertrouwen uitspreken in deze wethouder. Die mag zijn jeugdzaken nog wel in de portefeuille houden. Wordt voorlopig even op non-actief gezet wat sport betreft. Maar de burgemeester liet zichzelf ook gaan in een interview. Toen hij dacht dat de microfoon al uitstond, zei hij tegen een medewerker echt letterlijk. Maar is dat dan een misdaad als je boer roept tegen een neger? Uh, dus... Ja, zelf uh, ziet u dat ook niet zo uh, heel uh, duidelijk. Ja, jij, zegt ook, jij, jij noemt ook al de stroven, er lopen mensen rond die openlijk racistisch zijn. Dat klinkt alsof dat gewoon heel normaal is daar. Is het een veelvolkomend probleem? Ja, en zeker ook in het voetbal. Het is in ieder geval iets wat uh, heel erg gegroeid is de laatste tien jaar. Uh, dat is onderzocht ook, ze zijn er wel, uh, wel mee bezig... Uh, tussen begin jaren 90 en 2000 zeg maar euh, kwam het tien keer minder vaak voor racistische uitingen in het stadion. Dus is het is echt wel exponentieel gegroeid. Het gaat om 600 gevallen ongeveer tussen 2000 en 2012. Dan gaan we het over spandoeken, natuurlijk, uh, spreekoren. Komt op alle niveaus voor. Um, maar op het hoogste niveau in de Serie A net even een klein beetje minder. Dus iets meer in de, in de lagere. Maar het is iets wat uh, enorm gegroeid is de laatste tien jaar. En is die groei verklaarbaar? Is, is er ergens een maatschappelijk probleem dat, dat meespeelt? Of. Ja, met een geschiedenis wel hoor, want het is, uh, het is begonnen natuurlijk begin jaren negentig toen ook de immigratie in Italië zelf uh, op gang kwam, zeg maar. Uh, maar het heeft ook zeker te maken met het feit dat in de jaren zeventig extreem uh, rechtse groeperingen uh, ja, echt wel geïnfiltreerd zijn in de supportersgroepen. En dat is heel erg lang, ja, onbelangrijk, om, om, om uh, daar werd eigenlijk niet zoveel aandacht aan besteed, dus de politieke groeperingen van extreem rechts... Veel meer dan extreem links hebben uh, heel duidelijk een, een terrein veroverd in het stadion. En daarom zie je ook dat het ook echt bij alle clubs uh, voorkomt. Um, ik geloof dat het bij 70 supportersgroepen in de Serie A uh, voorkomt. Dus dat is echt heel groot. Het is echt onderzocht en het is echt iets wat in alle, alle lagen uh, voorkomt. Nou komt het door middel van dit voorval, dat we ook echt hebben gezien, hè, omdat het AC Milan ook betreft... Komt ja. het, uh, worden de straffen uitgedeeld? Hoe, hoe... Probeert men dit probleem in zijn algemeenheid aan te pakken? Nou, nu is men echt wel uh, wat strenger, hoor. Wat ik ook zeg van die onderzoeken, men schrikt daar ook wel van. De minister van Binnenlandse Zaken heeft heel erg fel gereageerd. Vindt ook dat de scheidsrechters veel alerter moeten zijn. Uh, dat wedstrijden gestaakt moeten worden. En dat is natuurlijk vaak een probleem. Dit ging natuurlijk om een vriendschappelijke wedstrijd. Hier was niet zoveel te verliezen als een wedstrijd uh, dan niet doorgaat. Uh, maar ze heeft nu ook wel. Uh, een overleg gevoerd, of tenminste de politiechef heeft op het ministerie van Middellandse Zaken vandaag een overleg gehad met de voorzitter van de voetbalbond. En ook die, is uh, heel streng en die kwam ook uit het overleg van ja dat hij het daarmee eens is. Wedstrijden moeten veel vaker uh, geschorst worden als dit soort spreekoren of spandoeken echt te hard en te duidelijk zijn, moeten ze echt strenger, strenger gaan straffen. En inderdaad ook dat stadionverbod meteen vijf jaar hard aanpakken, die, die harde kernsupporters zoveel mogelijk mensen identificeren. En het moet gewoon uit, het moet de stadions uit. Dus daarover zijn ze het in ieder geval wel over eens, zowel de politie als de voetbalbond. Ja, en dat het geval niet op zich staat, bewijst geloof ik vandaag de UEFA ook, hè? want die onderzoeken een andere zaak. Lazio weer, ook een club die vaker genoemd wordt natuurlijk. Uh, de clubs waar het het meeste voorkomt uh, zijn Verona, Lazio, Ascoli, uh, Padova, Juventus en AS rome Dat zijn echt wel de clubs waar het het, het hardste, het probleem het hardste... Uh, uh, gebeurd. Um, Lazio speelde 22 november in Rome tegen Tottenham en uh, daar was van alles mis. Uh, de, er werd uh, vuurwerk op het veld gegooid. de spelers van Lazio kwamen te laat binnen. Er was een ook met de uh, tekst Free Palestine. Ook supporters van Tottenham bezorgden voor wanorde ja, in het stadion... Buiten het stadion nog een steekpartij. Daar werden dan weer vreemd genoeg twee A's Roma-supports voor opgepakt. 24 januari komt de commissie van de Wever bijeen om de hele zaak te onderzoeken. Zowel aan de kant van Lazio als aan de kant van Tottenham. Maar het zou zomaar kunnen dat Lazio bijvoorbeeld de volgende wedstrijd uh, uh, zonder publiek moet spelen. Kortom, een hoop werk nog aan de winkel daar in Italië. Het Zedijk, dankjewel. was de drummer van de band Razorlight en schreef ook hun grootste hit, America. Hij is nu in zijn eentje en kan ook zingen. Andy Burroughs met Shaking the Color. De meeste eredivisieclubs hebben zoals gebruikelijk de zon opgezocht in deze winterstop. Vitesse is in Spanje. Vitesse dat terug is aan de Nederlandse top. Het sloot de eerste seizoenshelft af op de vijfde plaats... na een goede serie met daarin overwinningen op Ajax, Feyenoord en PSV. Maar daarna werd het in de laatste wedstrijden wat minder. En dat, juist dat, blijft het publiek bij... Niet de goede reeks, dus van daarvoor. Dat weet Theo Jansen als geen ander. Ja, de laatste wedstrijden zijn natuurlijk. die herinner je altijd toch wel de laatste wedstrijd. En, uh, dus we zijn wel geëindigd met een smetje. Maar over het geheel gezien denk ik dat we positief mogen terugkijken op het afgelopen half jaar. Na die wedstrijd tegen Heerenveen die jullie verloren in Friesland, zei Fred Rutte, de trainer. Ik ben geschrokken. Jij ook? Ja, ja ik ben ook geschrokken. Uh, vooral uh, door het feit zeg maar, dat we. Dat we... Soms gaat het om als team te, team te voetballen. En uh, dat het uh, meer. Uh, ja, dat het af en toe wel eens leek op uh, ieder voor zich. Vond je het ook angstig? Ja, ja maar dat kwam denk ik door de. de, nou, door, de ja, door misschien wedstrijden ervoor al. Hè, dat je, dat je uh, het echte goede voetbal uh, niet speelt. En uh, dat je moeilijk uh, creëert, dingen creëert. En dat je daardoor wat, ja, als team wat, wat, wat minder gaat spelen. Ja, ieder voor zich zeg je. Uh, niet als een collectief. dus Wat Vitesse juist zo sterk maakt in de eerste drie, vier maanden van het seizoen. Ja, meer als, uh, ik bedoel, mee, we waren minder als collectief. Dus uh, kijk, als wij als, als team spelen, zijn we gewoon heel sterk. En, uh, dan, dan hebben we spelers die verschil kunnen maken nog in de omschakeling. En in, de, in de omschakeling kunnen we waarde voetballen. Maar als wij het, het spel moeten maken, hebben wij de, de afgelopen half jaar toch wel problemen gehad. En, uh, nou, daar zijn we nu mee bezig en uh, ik moet zeggen dat dat vandaag bijvoorbeeld uh, bij Vlaag uh, vrij, prim, vrij, vrij goed ging zelfs. En, uh, dat dat me wel vertrouwen geeft. Jouw rol was in het eerste seizoen zelf uh, vrij sober. Je was heel veel bezig met coachen, sturen, mensen terughalen, weg, wegzetten. Vind je dat dat moet veranderen? Moet jij misschien wat, wat dieper gaan spelen en, en wordt daarover gesproken? Nee, ik, ik luister naar de trainer. De trainer heeft een visie en uh, ik pas me daarop aan. Ik, ik heb vertrouwen in hem en... Uh, Kijk, als ik in dienst, in dienst van het team moet spelen om, om iets te bereiken, dan doe ik dat. Ik bedoel, ik, ik kan me het jaar herinneren dat ik met Twente met kampioen was. En toen speelde ik ook in dienst van het elfde als verdedigende middenvelder. En, uh, het jaar daarna speelde ik dan als nummer 10. tien. Uh, was ik wel heel veel in de aandacht. En, en, en, maar aan het eind van de rit werd ik tweede. Er wordt ook gesproken over versterkingen. De trainer heeft die wens neergelegd bij de clubleiding, het liefst in alle... Linies, toch een speler erbij. Vind jij dat het ook nodig is om, om de race te kunnen volhouden om de titel? Ja, kijk, als je mee wil gaan doen en mee wil blijven doen, dan denk ik dat het altijd goed is om er een paar man bij te hebben. Ja. En uh, als dat dan ook nog eens directe versterkingen zijn voor de basis, dan zou dat, uh, zou dat, ook, uh, zou dat ook mooi zijn. Zie je het gebeuren? Ja, of er drie komen, weet ik niet. Maar ik ga ervan uit dat er wel één of twee bij komen. Ja. En Boni, denk je, hij is nu met uh, Ivorcus uh, Afrika Cup. Zie je hem terugkomen? Uh, nou, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Uh, dat ligt eraan hoe hij speelt in de Africa Cup. Uh, wat voor clubs ze komen, wat ze willen betalen. Uh, wat Vitesse wil. Als Vitesse zegt van nou, we willen absoluut niet, niet dat hij weggaat. Volgens mij heeft hij niet iets in zijn contract staan waardoor hij uh, zomaar mag vertrekken. Dus uh, dan zou het kunnen zijn dat hij dat gaat blijven. Maar aan de andere kant, je moet de wens van de speler denk ik ook uh, kunnen accepteren. En, uh, Soms moet je maar even slikken en, uh, en weer verder gaan, denk ik. Ja, Rutte die zegt uh, we moeten anticiperen op de toekomst en eigenlijk nu al iets gaan halen. Misschien met het oog op volgend seizoen dat Boni wel vertrekt. Ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, het is altijd beter om een speler al een tijdje hier te hebben. Dat hij vast kan wennen. Uh, in de winterstop is nooit de, het meest ideale om over te stappen van club. Uh, dus ik denk dat het goed zou zijn als, als er een speler bij komt... Die, die geleidelijk gebracht kan worden en kan wennen aan, aan, aan, aan de club Vitesse... Um, maar ja, we gaan dat ook weer afwachten. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Maar jij gelooft er nog steeds in dat het een heel mooi sprookje kan gaan worden in Arnhem. En Vitesse kampioen kan worden. Ja, of ik aan geloof. Als voetballer moet je altijd uitgaan van het hoogste. Dat moet je willen bereiken. Het hoogste is kampioen worden. Dus dat wil ik bereiken. En daar, daar doe ik alles voor. Maar of dat dan mogelijk is, dat, dat gaan we zien. Je hebt een aantal hele goede wedstrijden gespeeld. Kun je nog beter? Ja, het tweede ja. seizoen zelf is vaak beter hè? bij jou, toch? Ja, klopt. Mijn tweede seizoen zelf is over het algemeen beter dan, uh, dan mijn eerste. Uh, dus ik ga ervan uit dat het uh, dit jaar ook weer zo is. Trainingskamp, eerste wedstrijd achter de rug. Vrijdag nog een wedstrijd tegen uh, Algerijnen. Is dat leuk? Uh, ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, ik, ik vind trainingskamp, daar vind ik niks mis mee. Uh, als, speler, uh, is het altijd, uh, als speler is het altijd. Als spelers is het goed om, om bij elkaar te zijn. Om elkaar. Uh, ja, soms de hele dag te zien of een hele week. Dus nee, ik denk dat het heel positief is. En de wedstrijden die we spelen vandaag was een, een gene Muiden-niveau, denk ik. Dus laten we hopen dat het vrijdag wat sterker is. Al dus Theo Janssen, er is nog meer Vitesse nieuws. De KNVB geeft Vitesse tot uiterlijk 21 januari... de tijd om een geschikte locatie voor de bekerwedstrijd tegen Ajax te vinden. De club kan niet in stadion Gelderdoom spelen... in verband met een muziekfeest dat daar dan aan het opbouwen is. Vitesse moet nu op zoek naar een geschikt stadion... waar het duel op 31 januari kan worden gespeeld. Dat met Still the Same. Een Britse sportlegende in sportpaleis Ahoy. Sir Chris Hoy doet daar mee aan het sprinttoernooi van de Zesdaagse van Rotterdam. Sinds de Olympische Spelen in Londen, waar Hoy goed was voor opnieuw twee gouden plakken op de wielerbaan, is hij de succesvolste Olympische sporter in Groot-Brittannië ooit. Hij is een superster in eigen land en ook een beetje in Ahoy. Een reportage van Edwin Cornelissen. staan ze weer zoals gebruikelijk bij de zesdaagse in Rotterdam op het middenterrein. De kleine kleedhokjes, gordijntje ervoor, de fietsen. En een van die hokjes is bedoeld voor twee legendarische Britse baandeelrenners: Jason Kenny, de man van de Olympisch goud op de sprint in Londen. En. Oh! Heren, hoe staat een fotootje te maken? Ja, natuurlijk, dat is Sir Chris Hoy. Ja, wat, wat, wat voor een erenlijst die meneer heeft, dat is uh, om u tegen te zeggen. Maar mijn vriend die uit Engeland komt, die is speciaal voor de eerste keer dat hij in zijn leven meneer Chris Hoy van zo dichtbij ziet. Die, uh, ja, ja, die komt er echt speciaal hiervoor, maar... Uh... Uit Engeland? Uit Engeland, ja. Ai, well, you don't often get to see him this close. He's a superstar now. Still, when you see him here, he seems so normal, hè? ja yeah, well, that's the nice thing about cycling. He's still approachable. We haven't quite got to that, uh, that line where we got to football players where they're unapproachable. Een uh, superster is het, hoort u het? Is eigen land. Ik hoor het en ik zie het, Moet eens kijken, dames willen met hem op de foto. En deze superster uit Groot-Brittannië, of misschien moet je zelfs zeggen uit Schotland, Sir Chris Hoy, is dus aanwezig bij deze zesdaagse van Rotterdam. Hij heeft zijn fiets al klaarstaan. Hij is uh, al volledig in tenue. Ja, het is eigenlijk uh, another day at the office, hè? Ja, yeah, dit is mijn day job. Um, it's, it's fantastic to be here in Rotterdam. You know, the atmosphere is incredible. The crowds are really so enthusiastic. Ja, echt als werk ziet Chris Hoy het niet. Hij beleeft plezier aan het meedoen aan een zesdaagse als die van Rotterdam, zeker omdat er niet zo ontzettend veel druk op staat. Het gaat niet allemaal meer om het winnen. We, we really enjoy the racing because there's no pressure, there's no medals to be won or, or points or prizes. It's, it's all just about entertainment. And... En dat is wel even anders dan een half jaar geleden bij de Olympische Spelen, toen de druk van een natie op zijn schouders rustte. The cycling team had a lot of expectation and, and me personally as well. And I, it was always mijn laatste be my last Olympic games, so... I was just very keen to try and finish on a high and to, to finish with, with two gold medals. Twee keer goud, wat his totale Olympische teller Bracht op zes gouden en één zilveren medaille. De beste Britse Olympier ooit. Wat heeft hij eigenlijk gedaan na Londen? It was incredibly busy. It was very busy indeed. You know, I had engagements for sponsors, for charity events, for the media, for TV. I didn't spend more than two nights in the same place. So place to place to place, next after next after next, and it was just a very difficult, busy time. But, um, Stel van, fijn, het hard al in. Ah, daar komt ook de organisator van de Zesdaagse even langs... bij het hokje van Sir Chris Hoy, Frank Boulay. Ja, En wat heeft u daar eigenlijk bij u? Een poster? Ja, we hadden een, een, een, een competitie van ontwerpers, voor ontwerpers uitgeschreven. Waarbij ze ja, een poster mochten ontwerpen die geleerd was aan de Zesdaagse. Of een verband daarmee had. En toevallig kwam er één ontwerper met een mooie, mooie poster van hem... Yeah? Uh, met de beeld van hem erop. En hij, vond het, uh, hij kwam al binnen de eerste dag wow. yeah. Hij zei, this is me in my fat period. But it looks like, hè? alsof hij super strak is. Het is niet voor het eerste dat hij hier actief is. Hij is eigenlijk een oude bekende hè, voor de Zesdaagse. Nou, hij heeft al in 2008 en 2009 hier meegedaan. Yeah. Want als iemand de meest succesvolle Olympia ooit in Groot-Brittannië wordt... wordt het dan ook moeilijker om hem mee in Rotterdam te krijgen. Ja, ik, ik, je zou verwachten van wel. Dit ging uh, vrij soepel. Het moet ook allemaal net even goed uitkomen. Het moet passen. Merkt u ook de impact van het ja, succes wat hij nu weer in Londen heeft gehaald? Hè? Dat hij nog populairder is nu in Rotterdam? Ja, wacht maar even over tien minuten als hij gepresenteerd wordt. Ja? Ja. Elke dag. Ik heb nog iets kippenvel. Dit is de man van Goud in Athene. Dit is de man van Goud in BN. En dan rijdt hij op de slotdag van de Zesdaagse. Onder meer tegen Teun Mulder, ook een oud-wereldkampioen. En een man die grootste prestaties heeft neergezet. Ja, en die dus wel kan vertellen hoe dat is om vanuit de rennersperspectief te praten over Chris Hoy. Uh, nou goed, Chris is natuurlijk wel een van de beste renners. En, uh, maar voor mij is Chris gewoon uh, Chris, want ik ken hem al uh, voordat hij de Olympi eerste Olympische uh, gouden plak won. Dus wat dat betreft is niet veel veranderd. Maar hij is natuurlijk wel een grootheid en uh, wel een uh, renner waar, uh, waar u tegen zegt, zeg maar. En daarnaast is het gewoon naast zijn sport is het ook een hele een grote gentleman zeg maar. Hij blijft altijd zichzelf, vriendelijk voor iedereen en dat maakt je er tot een echt groot, groot sportman. De grote sportman Chris Hoy wint uiteindelijk de Masters of Sprint in Rotterdam. Waarmee de vraag zich natuurlijk aandient: hij nu verder met zijn carrière op de baan. Olympische Spelen, daar gaat hij niet meer voor. Nee, hij heeft eigenlijk nog één doel. De Commonwealth Games volgend jaar in zijn schotland. Als het lijf het toelaat, dan wil hij daar meedoen. En anders is het ook goed. I hope I can make it. If I don't, then I've had a great career. Sir Chris Hoy deed Rotterdam aan, doet Rotterdam aan bij de Zesdaagse. Eerder in deze uitzending hoorden we het nieuwste nieuws over Lance Armstrong... die het, anti, het Amerikaanse antidopingagentschap in 2004 een kwart miljoen dollar aanbood. Waarover de Amerikaanse nieuwszender CBS bericht. Niet komende nacht, maar de nacht daarna. Er is inmiddels ook reactie uit het kamp Armstrong. De advocaat van Lance Armstrong ontkent dat het bedrag aan de USADA is aangeboden... Zoals USADA-directeur Tigard meldt in dat interview met CBS. En dus is het nu het woord van die USADA-baas Tigard tegen dat van Lance Armstrong. En dus zeggen wij opnieuw, wordt ongetwijfeld vervolgd. Tot zover voor vanavond. Wij worden morgenavond vervolgd vanaf 10 uur. En straks na het journaal van 11 uur. Met het oog op morgen met Mieke van der Wijn.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 Dit is Radio 1.